een Klomp met het NOS-journaal. De marechaussee wil alle demonstranten op het privéjetterrein van Schiphol verwijderen. Er staan bussen klaar om de actievoerders weg te voeren. En wie niet vrijwillig vertrekt wordt mogelijk gearresteerd, waarschuwt de Maréchaussee. Klimaatactivisten klommen over de hekker bij het terrein op Schiphol, waar privéjets opstijgen en landen. Daarna gingen de activisten onder de toestellen zitten om te voorkomen dat ze kunnen opstijgen. Volgens Greenpeace gaat het om meer dan 500 actievoerders. Vliegen met privéjets is volgens hen het meest vervuilend.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 In Ter Apel worden vanaf maandag vier straatcoaches ingezet tegen de overlast door asielzoekers. Het gaat om een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Inwoners van Ter Apel kampen met overlast van asielzoekers uit het aanmeldcentrum. Het gaat onder meer om winkeldiefstallen en vernielingen. In veel gevallen zijn de overlastgevers veilige landers. Asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning.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 Nou, deze donna sommer ging wel te keren aan het begin van uur 2. Hoor je dat, jonge, Benno? Jongen, jongen, jonge. Trok je koptelefoon dat? ik heb er rode oortjes van. Ja, dat zie ik. Goed dit Be Magic, inderdaad. Donna sommer aan het begin van uur 2. Zandvoort op zaterdag. Welkom terug, uh, Zandvoort, uh, op deze uh, wat, wat koude zaterdagmiddag. Kille zaterdagmiddag, dus gewoon lekker binnen. Naar de radio uh, luisteren of uh, het uh, tv-kanaal kijken. Zie je elke uur hetzelfde uh, uh, filmpje langskomen. Dus ook leuk misschien. Ja, mevrouw een tranen en een kat op schoot. En uh, zo gaat het maar door. Uh, Zeker. We nou, kijken hey, wel lang ja. naar. Uh, wat gaan we doen in dit uur? Ja, we gaan, nou, we gaan ons bezighouden met uh, voetbal natuurlijk. We zijn reuze benieuwd of het nog steeds 0 tegen 0 is. En we gaan de nodige persberichten doornemen. Want we hebben afgelopen week, uh, dat is eigenlijk wel uh, bijzonder, het Hoogheemraadschap Rijnland. Daar krijgen wij ook persberichten van. En, uh, en, maar. Zo af en toe, want ja, het is een, eigenlijk een club... die nauwelijks uh, aan de weg timmert als het om persgelegenheden gaat. Nee, maar als het goed gaat, en dan nou, komt er wat natuurlijk. Uh, ja, en uh, nou, deze week ging het blijkbaar heel erg goed... want ze sturen wel drie persberichten, dus uh, kan je nagaan. Um, wat hebben we dan nog meer? We hebben natuurlijk de evenementenagenda. Leuke nieuws over het uh, Kennenmer Jeugdorkest... Um, dan nog een, even kijken En we hebben dan uiteindelijk uh, Nog even kijken Oh ja natuurlijk en nog uh, aan het eind van het uur Nog meer nieuws. Onder andere de ondernemersbijeenkomst Van 7 november Die is verplaatst um, Dus daar gaan we het ook allemaal even over hebben En wat al niet Meer zijn Ja we en... hebben het voetbal uh, natuurlijk Ja we gaan straks uh, van Jan van der Leden horen hoe het ervoor staat maar En natuurlijk heel veel muziek Of heb je al een tussen? Zeker nou ik zit nog even te kijken of we een uh, laatste update uh, ja. krijgen vanuit uh, Duintjesveld. Ja. Ik zoek hem en? er uh, nu eventjes uh, voor je bij. Nou, hij is uh, ja. nog, uh, niet bekend, dus, uh, oh, nog niet bekend, dus... Zometeen moeten we dat horen van uh, Jan van der Leden hoe het daar gaat op uh, Duintjesveld. De wedstrijd van vandaag uh, verliet hij dan uh, daar in het uh, vorige uur toen het 0 tegen 0 was in de wedstrijd tegen DWS uit Amsterdam. Het uh, kan bijna geen uh, toeval zijn dat we deze plaat van uh, Duran Duran draaiden naar Donna Summer. He, die uh, wilde geluiden van de, de Krijgen erachteraan uh, vanzelf de Wild Boys. De single van uh, Duran Duran. We gaan, uh, ja, we zitten zo tegen, nou, zo'n zo, zo beetje tegen het einde van uh, de eerste helft. En uh, dat betekent weer dat we uh, live gaan naar uh, Dijntjesveld. Jan, hoe is uh, de eerste helft tot nu toe verlopen? Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag, Robby. Uh... Nou, het is, de stand is nog steeds 0-0. Het is een leuke wedstrijd, een energerende wedstrijd. Er wordt stevig gevoetbald, niet onver, dus uh, gewoon lekker mannelijk voetbal. Wij zijn over het algemeen wel iets sterker, we hebben ook de, de betere aanvallen, maar doelpunten zijn er nog niet gescoord, beide kanten. niet. Oké, okay, verwacht je dat, uh, dat, uh, dat uh, Wintje tegen dat het toch een uh, beetje uh, uh, in het nadeel is uh, van ons uh, team? Nee, nee, nee, dat heb, dat heb ik niet. Dat heb ik absoluut niet. Want wij hebben gewoon de betere aanvallen. We zijn nu ook weer in de aanval. De bal wordt veel breed gespeeld. Maar ja, de TWS verdeelt heel stug. En er zijn enkele gevaarlijke aanvallen weer afgeplacht bij het spel. Of dat helemaal terecht was, ja, ik heb weinig, weinig te betwijfelen. Maar... Ja, Is het een spelergroep die daar voor het eigen kool uh, blijft, uh, blijft hangen? Een beetje. En uh, loert op een uh, counter, om het, uh, om het uh, zo maar nee, even nee, te zeggen. Nee, absoluut niet hoor. Ze, ze, ze, ze zijn echt gewoon aan in de aanval ook. Maar wij zijn gewoon iets sterker. Wij uh, dwingen ze wel terug uh, steeds bestediging in. En dat doen ze heel stug en stevig. Het is, het is gewoon een leuke pot voetbal. Nou, ja. helemaal goed. Mooi, en uh, ja, we zitten bijna aan het einde van de eerste helft, want uh, welke tijd staat is, uh, er op de klok? 43e minuut. 43e minuut. Nou ja, ja. Er wordt ook niet veel bijgetrokken, denk ik, er is niks gebeurd. Nee. Diep pas je je vrienden, want meestal, wat jij belt, wordt er al gescoord. Maar... Ja, daarom blijven we nog even, even doorgaan. <laughs> Kunnen we kunnen het ondertussen nog even hebben. Daar hebben we het aan het begin vanmiddag ook over gehad. Want er is vandaag ook nog een loterij bij jullie. En jullie hebben nog een zanger en een dj. Kan je daar in het korte wat over vertellen? En kan iedereen daar langskomen of is het speciaal ja, voor de spelers? natuurlijk kan iedereen langskomen. Het is, het is gewoon een openbare gelegenheid hier. Het, het is heel gezellig. En, uh, maar ja, het is, je moet er altijd op passen. Je bent buiten het dorp. Dus als de mensen komen, moeten ze wel met de fiets komen. Ja. Opbouwen. Ja, ja, ja. Zeker. Heel uh, goed, en uh, ik heb vernomen, althans, er zijn heel veel mooie prijzen, maar uh, wat kost een uh, lot voor, een, uh, voor de loterij? Een lot kost 2 euro. 2 euro, en wat gaat er met het geld gebeuren? Dat is voor de club. Voor de club, dus uh, ja. je steunt meteen ook uh, inderdaad uh, SV Zandvoort als je een, ja, een lot afzijf, koopt. Misschien een afscheidsfeest afzijf, van de voorzitter, maar... Oké, okay, ja, die, nou, dat kost heel veel, hè? dat weet je. Hè? Ja. <laughs> ja wow, die... DWS scoort nu, zeg. Oh, nee. DWS scoort tijdens het belletje, maar DWS scoort. Ja, nee, weer een doelpunt uh, bij ons, maar uh, verkeerde goal. Uh. Ja, Jeetje. Inderdaad. Hoe, is, uh, hoe is dat gekomen? Ja, ja. Hoe is dat gekomen? Uh, de, uh, de spits van... Uh... De EWS, die had een lepenbal over de verdediger heen, de laatste man. Die liep, liep zelf snel achter die bal aan en, en loopt hem ook weer over daarmee. Op zich een heel mooi doelpunt van die jongen. Oké, okay, nou dat zou uh, betekenen dat we met een, uh, een uh, 1-0 achterstand uh, de kleedkamers ingaan. gaan. Dankjewel Jan van der Leden voor uh, dit moment. En straks uh, bij de tweede helft zijn we er gewoon weer bij, hè, daar op uh, Duitsersveld. Laten we hopen dat het dan minimaal twee doelpunten komen van ST Zandvoort. Dan hebben we de wedstrijd in ieder geval weer gewonnen. Hier is Eric Clapton die mooie single: Change the World. back and reach the stars. One you, on my heart. love inside Is everything it seems but for now I Dat was uh, Ear Clapton en uh, Change the World. Breng me meteen op uh, deze week en uh, de afgelopen week uh, dagen, uh, Benno. Ja. Want uh, afgelopen week was het uh, de Nationale Klimaatweek... Ja. En we hebben ze weer allemaal meegemaakt. Ze plakten zich aan tafels, aan <laughs> schilderijen. Ja. Ja. En uh, de, niet zomaar een schilderij. Nee, ze kozen dan ook meteen een hele duur uit. Ja, ja, en ja, ja, ja. Uh, er werd soep overheen gestrooid. En uh, noem maar op, het was Zonde. weer een uh, chaos met al die uh, klimaatactivisten. Ja. Die het ook weer lekker druk op dit moment op Schiphol hebben. Ja, ja, precies. Maar goed, verder zullen we er even niks over zeggen. Nee, want uh, nou ja, over klimaatuitdagingen gesproken. Het Hooghimmeraadschap Rijnland, dat zijn de, de club... Die over onze vaarwegen en dat soort dingen gaat. Die uh, heeft uh, afgelopen weken. Uh, hebben ze die klimaatuitdagingen zichtbaar willen maken. of gemaakt met een kunstproject. Ja. Weet jij hoe hoog het water bij jou kan komen? Dat was de grote vraagstelling. Veel mensen hebben geen idee. Droge voeten en schoon water zijn voor velen een vanzelfsprekendheid. De, dit, uh, dit terwijl klimaatverandering voor ons grote uitdagingen stelt. De afgelopen weken trok Rijnland samen met kunstenaar Rem van den Bos en zijn kunstproject Here Comes the flood door Rijnlands gebied. Het doel inwoners bewust te maken en de dialoog met ze aangaan. Rem van den Bosch die wordt geciteerd... met de stand van hun hand laten de modellen zien... tot waar de het water komt bij een overstroming. Waar we ook kwamen, of dat nou in Hoofddorp, Gouda, Soetermeer... Lisse, Haarlem of Leiden was... voor de meeste mensen was dit een echte eye-opener. We zijn in Nederland gewend om te leven met water. We staan er niet bij stil en zijn ons niet bewust van de uitdagingen. Met mijn kunst wakkeren we daar de dialoog over aan. Nou, de grote uitdagingen, dat is natuurlijk de klimaatverandering... en van stijgende zeespiegel... En overstromingsgevaar tot watertekort. Ik kan me herinneren eens erop dat we jaren geleden samen met Tom Hendricks een thema-uitzending hebben gemaakt in de avond. En dat was bij uh, Hotel Hoogland. En daar hadden we echt uh, nou, iets van tien deskundigen hadden we uitgenodigd om over, met name over de zeespiegelstijgingen te praten. Ja, want, want het lijkt alsof het allemaal nieuw is, nou, maar dat is het niet. helemaal oh, nee, niet. Hè? Want ik heb het echt over meer dan misschien wel tien jaar geleden. Nou Tom, als je luistert, je weet het zelf ook wel. Um, nou ja, en dan, zo gaat het verder. Niet alleen de stijgende zeespiegel... maar ook over afnemende biodiversiteit tot bodemdaling. Tel daarbij op dat er meer dan 100.000 woningen... in onze regio gebouwd moeten worden... En het wordt al snel duidelijk dat uh, niets doen geen optie is. Al dus Rogier van der Zonde, Dat is de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Oplossingen. Ja, elke Rijnland werkt er elke dag hard aan. Voor nu en voor straks. Goed waterbeheer speelt daarbij de hoofdrol. Rijnland werkt daarvoor intensief met de gemeentes, belangorganisaties en andere instanties. En van der Zonde die zegt... Uh, inwoners kunnen ook hun steentje of plantje bijdragen samen... Kunnen we ervoor zorgen dat ook in de toekomst nog veilig en gezond kunnen wonen, werken, genieten van ons gebied? Nou, de dialoog in beeld, de gesprekken die Rem van der Bos in verschillende steden met bewoners heeft gevoerd zijn opgenomen. En compilaties daarvan worden via de social media in het Rijnlands gebied verspreid om de uitdagingen van de toekomst breder onder de aandacht te brengen. Ook rijden er binnenkort bussen rond met het werk van de kunstenaar. Meer informatie van de campagne kan je vinden op rijnland.net, kopje onder. En dan volgend jaar, 15 maart, zijn er weer waterschapsverkiezingen. Zeker, nou, dat past helemaal in de week van, van het klimaat natuurlijk. Hè? Ja. Dit, dit bericht van Rijnland. Precies. En volgens mij is het zelfs zo dat als, het, als op een gegeven moment de zee zeg maar, gaat... Overstromen, hoe noem je dat? Ja. Nou ja, dat het zelfs tot, tot aan Utrecht, dat je, dat het gewoon. Heel he? Nederland uh, die lijn een beetje onder water komt. Ja, ja, dan zeggen we dan ook wel eens Amersfoort aan zee wordt het dan. Jeetje me, en waar jeetje. wil jij dan nou wonen? Wil je in Amersfoort wonen uh, uh, of in uh, Limburg? Nou ja, ik uh, kies dan uh, voor Limburg. Ik ook. Ja. Zo hoog mogelijk. Zo hoog mogelijk. Precies. Dus dat wordt Maastricht. Dat is ook trouwens een hele mooie stad. Uh. Zeker. Nou ja, van een uh, ander onderwerp. Ja, heel uh, Ellen onder ja, Clark uh, heb je iets ja. over. Ja, nou even een huishoudelijke mededeling voor de Zandvorters... Uh, of iedereen uh, met veegwagens. En, uh, oh nee, dat doet de Met veegwagens en bladblazers ruimt uh, sparnenlanden de bladeren op. Op de belangrijkste wegen en fiets- en wandelgebieden. En ze proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen uitglijden over de bladeren en afvoerputten verstopt raken. Maar ja, je kan het ook zelf doen. Hè? De bladeren vallen vaak in korte tijd, zeker als het een beetje gaat waaien. En daarom lukt het niet om overal tegelijkertijd het blad op te ruimen. Help er een handje mee door je stoep vrij te maken in groen. Stroken en in tuinen kan je het beter laten liggen. Het blad is daar een winterdek voor planten en zorgt voor natuurlijke bescherming, ook voor schuil en nestelplek voor insecten, egels en vogels. Melding bij te veel bladafval. Je kunt een melding maken. Uh, melding van onveilige situaties krijgen voorrang, bijvoorbeeld wanneer het wegdek te glad wordt of grote overstromen waardoor ze omdat ze verstopt zijn en in wordt en Bentveld worden overal uh, Even kijken, bladkorven neergezet. Nou, ik heb ze volgens mij ook uh, al zien staan hier. Ja, tolweg. tolweg. Ja, hier, hier voor de deur. Bij Mussenpad. daar staat uh, daar een en tolweg uh, Gerkenstraat op het grasveld. Uh, daar we worden wat dat betreft keurig bediend en benoemd. We hebben er twee binnen 50 meter hier. Uh, Geweldig, Bero, dus uh, helemaal goed. En geen boom te zien, maar dat is een ander verhaal. Dan nog even uh, even heel snel tussendoor. De, we hebben een filmpje op onze website staan over die kiteservers waar. Vorig uur over had er is een heel leuk filmpje met drones gemaakt die Surface tocht van hoek tot helder eh, met het recordbedrag van eh, 650.000 euro. Ongelooflijk hè wat er geld. Nou dan hebben we nog uh, het laatste uh, nieuwtje dat Ellen uh, Clarke was bij de presentatie van een nieuwe single van Wendy Moore en dat was ontzettend leuk. Dat was afgelopen zondag in de, de lift, dat is een cafeetje in de Grote Markt in Haarlem. Uh, een beetje jammer dat het niet in Zandvoort was. Nou ja, was. dat vroeg ik me ook af. Ja, waarom? Uh, hmm. Zal er een reden voor zijn? Heel veel, ja, uh, ongetwijfeld een goede reden. Maar we blijven het jammer vinden dat het niet in een van onze horecazaken was. In, hier in Zandvoort. Nou, uh, tijdens de lancering van deze track. Uh, trad Wendy op met de nieuwste nummers. En ook werd haar laatste videoclip vertoond. En dat Ellen Clark aanwezig was voor de overhandiging. was voor Wendy een grote eer. Ellen Clark uh, heeft zijn sporen natuurlijk in ons verdiend. Dat weet iedereen. En Wendy Moore hoopt aan het begin te staan van haar eigen carrière. De twee Zandvorters delen hun passie voor muziek. Zo bleek zondagavond. En Ellen Clark vindt de nieuwe single... of de derde single is het al van Wendy. Um, IDK, IDK. Hoe spreek je het eigenlijk? Meer? I don't know. I don't know. How, how to be fun. Uh, hij vindt het een top track. Zeker, nou dat is het ook. Uh, zeker heeft Ellen uh, Clark helemaal gelijk in. Nou, van Ellen draaide al uh, de single Father and Friends. En nou van Wendy Moore, inderdaad, uh, de derde single, een uh, top track. I don't know how to be fun. Hier is Wendy Moore. Hug the corner, call me boring. Help stay still until the morning. Drinks are boring.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 Ja, de nieuwe single van Wendy Moore, die en uh, I Don't Know How To Be Fun. Houd de plaat in de gaten, want uh, ja, het kan zeker een uh, hit gaan uh, worden hier in Nederland. We hadden het net even over het uh, Songfestival. En uh, ja, de dames dame en heren die uh, Nederland gaan vertegenwoordigen aankomend jaar... die uh, zijn uh, bekendgemaakt op zich uh, leuke artiesten, helemaal niks uh, mis mee. Alleen de, de dame in kwestie, ik heb even de namen niet hoor... maar uh, de dame in kwestie die... Uh, heeft er op haar eigen Insta heeft ze een uh, filmpje staan... dat ze eigenlijk liever niet in Nederland is... en liever in New York uh, woont. En uh, dat ze haar uh, als een verplichting ziet... om af en toe in Amsterdam terug te komen. Ja, nou ja. ja dat... Nou ja, dat is lekker om uh, zo je land te laten vertegenwoordigen. Oh, lekker is dat, hè? Even Film... laatste nieuwtje, Rob. Dat ja? komt net binnen. Ja, op de A9 bij Schiphol staat... Uh, is de brug kapot. Die staat in storing... Uh, het verkeer achter de brug staat inmiddels uh, sinds uh, 1400 uur... dat vaste vaste uitzending, die toen ook begonnen was, staat muurvast. En de politie gaat het uh, verkeer teruglijnen via Amstelveen. De brug wil niet meer zakken, waardoor er snel een enorm... Ja, dat gaat hard hoor, daar uh, op de A9. De Rijkswaterstaat melden. even voor drie uur... dat het brugdeel, brugdeel van de Schipholbrug inmiddels naar beneden is gezakt... maar de bomen... ...nog niet kunnen worden oh, over. Oké, okay, oké. Okay. Heeft je één probleem ja. opgelost? Ja, ik, ik wou zeggen, gewoon even grote vrachtwagen... Ja, ja. Ja, ja. laten dus, rijden. Even een tanker doorheen van de Marseuse... ...en het is allemaal weer geregeld. Uh, dus ja, uh, sta je in de A9 voor die enorme vielen heel veel sterkte wat ons betreft. Wat gaan we nu doen? Dan Moet ik de agenda Zeker, doen? ja, we gaan nee. even kijken wat er allemaal uh, te doen is de komende dagen. Ja, nou ja, um, in ieder geval waar je waarschijnlijk kaart daarvoor moet bestellen... dat is een, uh, het uh, najaarsconcert van het Kennemar Jeugdorkest. We hadden Martijn Broers uh, een tijd geleden ook live in de, in de uitzending... om de, uh, over dit orkest te praten. Toen zo uh, zochten ze nog uh, nieuwe muzici. Uh, dit concert heeft als thema van barok tot bartok en uh, vindt plaats in de Albertuskerk. En de Albertuskerk staat aan de Rijkstraatweg 26 in Haarlem, daar woont uh, God. Uh, kaarten te bestellen via kenmerjeugdorkest.nl. Uh, enzovoorts enzovoorts. Uh, wat, wat kost het, even kijken, dat stond ook nog ergens. Uh, nou, weet ik niet. Het staat al in ieder geval op de website. Pauzedrankjes in ieder geval inbegrepen. En kinderen krijgen korting. Dus hartstikke leuk, uh, zo'n concertje. Dan hebben we nog het uh, stoomseizoen van Stoomgemaal Halfweg. Dat wordt afgesloten. En dat is dit weekend. Dus morgen kan je daar nog terecht. Van half twaalf tot half vijf is het geopend. En morgen draait het gemaal ook s'avonds tussen zes en acht uur onder stoom. Daarbij is het gebouw van binnen verlicht met olielampen. Dat is natuurlijk ook wel heel sfeervol. Dan krijg je die uh, bekende nostalgische sfeer, komt dan terug. Uh, stap daarom komend weekend voor het laatst dit jaar... Uh, het stoomgenomaal binnen in die tijd dat er nog geen elektriciteit was... maar de geur van smeerolie en met kolen gestookt vuur... en de helse hitte dat het allemaal afgaf... en een stampende stoommachine die zes gigantische schepraderen aandreeft, dat was... Dat, ja, dat, ik heb er wel een beeld van. Jij ook, hè? En uh, ook voor de kinderen is er veel te beleven. Er zijn draaiende model stoommachines. een smid die gloedvol, gloedvol vertelt over vuur en ijzer en zijn smeethamer laat... Oh, de kinderen mogen ze smeethamer hanteren. Dat uh, vind ik een beetje eng. Uh, vrijwilligers die alles over stoom en techniek en de historie van het stoomkanaal weten te vertellen. Het uh, kost 8 euro voor volwassenen. Uh, kinderen van 7 zeven tot 17 jaar betalen 4 uh, euro. En als je denkt, nou, met mijn museumjaardkaart kan ik gratis naar binnen. Dat is een vergissing, want dat werkt niet. Je kan ook een combi-ticket krijgen. En dat kan dan uh, kan je ook bij uh, dat combi-ticket naar het Krukjesmuseum. Ook een stopgemaal. Uh, even kijken, in de Krukjes natuurlijk. Uh, dat laatste bericht. Waar was ik? Oh ja, dit weekend... Um, en het weekend van 12 en 13 november hebben we het kunstevenement Kunstlijn Haarlem um, dynamisch. In, even kijken, dit eerste weekend verandert de start in een grote cultuurtempel waarin Beeldenkunst kunst centraal staat. En de Kunstlijn Haarlem biedt de gelegenheid een kijkje te nemen bij kunstenaar in zijn atelier. Dit weekend dus zijn er heel veel kunstateliers geopend. En het is allemaal te veel om op te noemen. Het is een vrij groot evenement. Maar we hebben natuurlijk een websiteje. Kunstlijn Haarlem, zeg ik het goed? Nou ja, zoiets even in Google zetten. Kunstlijnhalen.nl en dan kom je er vast wel. Helemaal goed. Nou, dankjewel voor uh, de evenementen. Ja. weer uh, De komende dagen weer voldoende te doen. En hou uh, ook het andere nieuwskanaal in de gaten. Onder meer onze Facebookpagina, de app. En uiteraard ons tvkanaal 40 en uh, 1367 bij KPN. Dan uh, zie je het allemaal en hoor je het geluid van de radio... als er geen filmpje draait. Hier is... Uh,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 Bottom line Zich onbemoed te gaan. Kijk in de ogen en zie dezelfde pijn. Twee mensen eerder al verbonden, al die verliefdheid. Doe je mij nooit.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 Deze dame Tina Turner heeft heel veel mooie hits uh, gemaakt. En dit was daar eentje van. We draaien met alle plezier op deze zaterdagmiddag bij uh, CFM. Dat was de typical mail. We gaan weer live schakelen. Live naar uh, Deintjesveld uh, hier in Zandvoort. Want uh, de tweede helft uh, is inmiddels aan de gang van de voetbalwedstrijd SV Zandvoort. TG DWS uit uh, Amsterdam. En uh, Jan is uh, daarbij. Nogmaals, goedemiddag Jan. en uh, hoe, hoe zijn wij uit de kleekamer gekomen? Is het allemaal goed gegaan? Uh, het is heel goed, uit, uh, heel goed gegaan. Uh, het is nog uh, steeds 0-0. En er wordt, we zijn behoorlijk fel bezig. Dus de donderspiet van Ted heeft alleen nog zin scholpen. het water zie ik nu dat hij aan het uh, warm lopen is. Maar... Uh, het is eigenlijk een ongewijze beeld, hè. Wij zijn eigenlijk meer in de aanval. En DWS verdedigt stug. Je hebt nog geen kans gehad met die zoals we het net hadden. Maar, uh... Ja, er moet wel wat gebeuren natuurlijk. Ja, er moet zeker wat gebeuren. De jongens zijn wel druk bezig worden. Er wordt, wordt al Voor elke bal wordt er gevochten. Voor elke meter. Ze dus zijn echt nog furieuzer uit, uit, uh, uit de kleedkamer gekomen. Oké, okay, nou, uh, we, gaan, uh, we gaan er vanuit dat, dat het allemaal... Uh goed komt in ieder geval. Ik heb er nog uh, vertrouwen in, uh, Jan, dus uh, en als de spelers dat ook blijven houden, dan gaat het vast en uh, ja, kijk, zeker kijk, goed komen. Kijk. Jeffy gaat nu alleen de keeper. Jeffy gaat op... Oh, Jeffy, Jeffy, Jeffy. Jeff, my... Sorry. sorry. <laughs> <laughs> ja, duidelijk, hè? <laughs> wat, wat, wat ging er niet goed aan deze aanval? <laughs> nou, Jeffy wil hem voorgeven, maar de verdediger die zet er net zijn voeten voor. Dat is Oké, oké. Nou ja, jij had weer de wedstrijd of de tweede helft voor ons in de gaten Jan. En dankjewel voor dit moment. En we horen straks weer meer. In ieder geval staat het nog steeds 0 tegen 1. gemeenten al uh, heel vuurwerkverbod uh, gaan hebben voor uh, aankomende 31 december uh, Benno. Ja inderdaad. En, uh, ja, en, uh, het komt wel er heel erg dicht uh, bij ons in de buurt, hè? Ja, inderdaad, het is. Uh... De NOS, het komt bericht komt van, van de NOS af. Um, het is slechts 34 van de 223 gemeenten gaven expliciet aan... dat ze een vuurwerkverbod willen. Dat is maar 15 bij bijvoorbeeld via een landelijke regeling. En, um, maar er is natuurlijk dat een aantal gemeentes daar niet op zitten... Te, niet, dat niet afwacht en denkt van uh, niets mee te maken... wij gaan zelf een vuurwerkverbod uitvaardigen. Nou, en waar is dat dan in... Uh, Heel dichtbij. Uh, Amsterdam, uh, Haarlem, Heemsteden en Bloemendaan. Dus dat zal een knalfeest worden hier in Zandworst. Nou, zeker. Nou, knalfeest kan niet meer. Want, uh, oh, knalfuurwerk mag ook al uh, niet oh, meer. Ja, dus uh, ja, dat was al. Uh, Inmiddels landelijk ingevoerd, alleen nog siervuurwerk. Siervuur. Nou, dat was al uh, de, de, de lucht zal uh, wat op. Dus je wordt uh, versierd uh, op uh, ja. 31 december. Dan weet je dat. Het zal dan heel mooi vuurwerk, uh, siervuurwerk worden dan in Zandvoort als het daar allemaal niet meer mag, uh, mag dan zal de, de bevolking die het graag wil zien wel deze kant optrekken denk ik dan. Zeker. Nou ja, het is, het komt heel dicht uh, in de buurt en uh, ja, je merkt al een beetje toen. Uh, het coronavuurwerkverbod uh, er kwam. Ja. Dan had ik ook al het idee... het kwam in eerste instantie vanuit uh, Amsterdam... Hè, een beetje vanuit uh, de hoek van uh, GroenLinks... Uh, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, ja, die wilden dan uh, voor, uh, voor de beestjes en de dingetjes... Uh, geen, uh, geen vuurwerk uh, meer hebben. En uh, ja, toen uh, werd het uiteindelijk landelijk uh, besloten... vanwege corona dat het, uh, de vuurwerk uh, niet uh, afgestoken mocht worden. Nou... Ik moet eerlijk zeggen, er was wel iets minder vuurwerk. Oké. Okay. Maar iets minder. Ik heb er het, uh, al heel veel er was. Dus, uh... Ja. Nou, ik heb er, er eigenlijk nog bijna, je bijna je in zo, in of, van gemerkt. Uh. Op, uh, nou, hier gingen ze toch al flink uh, aan, de, aan de knal in uh, ja, ja, precies. Aan de sier. Dat bedoel ik. Ondanks dat knalverwijk verboden is, gewoon doorgaan. Nou, we hebben nog wel ander nieuws. Uh, dat is bijgewerkt uh, sinds uh, 18 minuten door NH-nieuws. Dat een medische vlucht kon niet landen vanwege de klimaatactivisten. En, uh, dat is natuurlijk iets wat de hele middag al op uh, door de nos uh, ons verteld wordt. Dat er een medische vlucht die uh, via zo'n privéjet kon niet landen op, uh, op Schiphol-Oost. Want daar landen ze namelijk. En, uh, en de woordvoerder is woedend. Uh, de woordvoerder van, is even kijken, de EBAA. Dat is de internationale club van privéjets. En de, oh nee, het is de Europese branchevereniging voor zakelijke vlucht, van de zakelijke vluchtsector... Is boos en niet te spreken over deze actie van die klimaatactivisten. Volgens de woordvoerder denken mensen bij private Jets aan de Rich and Famous, die naar Ibiza willen, maar zijn. Uh, ook onder andere medische vluchten en repatriëring een groot onderdeel van hun werkzaamheden. En dat was uh, dit keer het geval? Ja, en dat was dit keer het geval. Dus uh, dat toestel heeft uit moeten wijken naar een ander vliegveld. Dat staat niet bij welke. Uh, reactie van Greenpeace is, want het is hoor en wederhoor hier bij de radio. Wij blokkeren alleen de privéjets op het platform en aankomende vluchten worden niet gehinderd. De Oostbaan is nog steeds in gebruik volgens de autoriteiten. Wij betreunen dat deze vlucht is omgeleid... En dat was omwille van onze actie niet nodig. Al dus Greenpeace. Dus ja, waar zit het dan wel in? Ik denk gewoon dat ze... Het is natuurlijk streng verboden dat je op een platform... tussen de vliegtuigen aanwezig bent. En dan nemen ze ook geen enkel risico. Want heb het niet in je hartjes om op Airside van Schiphol... bijvoorbeeld te lopen terwijl je daar niet mag zijn. Nou ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Enna heeft er ook een foto geplaatst van inderdaad... Ja. De activisten bij een uh, privéjet. Ja, is... Maar ik vraag me af, hoe komen ze daar in vredesnaam op die plek? Nou, ze zijn over een hek geklommen. Dat, dat waren in andere foto's, was dat weer te zien. Dus uh, ze zijn er gewoon doorheen gebroken. En is het die... zo makkelijk? Ja, uh, dat is best wel uh, ja, gevaarlijk. Uh, uh, dat het, het zo ook, makkelijk gaat. Het uh, is ook een heel groot terrein. Hè? Dus als je daar uh, je, uh, even over het hek klimt, dan uh, sta je zo op het platform. In ieder geval er zijn al meer dan 100 mensen gearresteerd... Uh, die dus niet wilden vertrekken. Nou, jeetje mineetje... In ieder geval, dat was het nieuws vanuit Schiphol en het knallende bericht over het ja, ja. vuurwerk wat Benno ook had. We houden het allemaal voor je in de gaten bij de zaterdagmiddag van CFM. en life is a highway. Lekkere single. Like a you next where blues you with the brave, free, and love ride with me show. We won't Break down the guarded gate There's not much time left today Life is En zo is het maar net, en live is de highway alweer... het laatste plaatje in het tweede uur... van uh, Zos, zoals we dat uh, zelf noemen... Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondagmorgen... trouwens weer uh, met uh, Albert-Jan erbij, uh, Benno. Gezellig. Gezellig, dan is hij er weer, gelukkig... Ja. En uh, uh, even kijken hoor. Volgende uur uh, Dieren van de Week onder ja, meer. Beest van de Week. Beesten van de Week. Ik uh, zie net uh, langs komen. Bo en Labrador, waar we het over gaan hebben. En, uh, en natuurlijk oog van eeuwig kunnen we het straks ook nog even hebben. Dat is ook allemaal heel zielig. En volgend uur hebben we Lendor, Lend, Randall Lawson, neem me niet kwalijk, over uh, onze pit reporter. En we hebben uh, wat dat betreft uh, spectaculair uh, nieuws. Nou, dat is een beetje een groot woord, maar uh, over Waar een, een stunt werd uitgehaald door een van de coureurs. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Je hoort het zo meteen in het uh, derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Als laatste zie ik Harry Minouk en Step Back in Time.